Nee, nee, nee. Zo, Bartje, wij jij even Australië op deze kaart. Is dat hier? Nee. Is het hier dan? Nee. Dan moet het hier uh, zijn. Uh, nee. Wat is dat dan? Oeh, zie je dat niet? Dat is België! België. Is er hardcore op Pluto? Kun je flippen op de maan? Is er een reep tussen de sterren waar ik heen kan gaan? One, two, three, four. Is er hardcore Sorry hoor, ik dacht even dat je mijn Aussie bedoelde. Maar nou, ja, Australië ook, ik kan mij iets België is veel leuker. Hey, mees, zullen we even lekker hakken? Is there hardcore on Pluto? Can you fly the moon? Is a Lekker stem met je meis. Ben jij eens in België geweest, meis? Jee, meis, je moet echt wel een keer in België zijn geweest, hoor. Meis, ben jij eens in België geweest? One, two, three, four. België.